het gaat over het behoud van alle mensen. Velen beweren dat de God niet allen wil of kan redden. Er wordt gezegd, ja, maar onverbeterlijken die niet gered willen worden. of mensen die zich bewust van God afkeren, ja, die gaat hij niet redden hoor. Want er wordt er gezegd: God heeft de mens een vrije wil gegeven. En dat kan je natuurlijk niet ontkennen. Inderdaad, in zekere zin hebben wij allen een vrije wil. Hoewel had iemand van u er zeggenschap over dat hij of zij niet in Syrië, Irak, Pakistan, Australië geboren is? Had iemand onder u er zeggenschap over wie uw ouders waren, of u blank of een andere huidskleur heeft? Had iemand onder u zeggenschap over zijn intelligentie? Of over het karakter? Opvliegend? Of rustig? Daar hadden we niets over te zeggen. Dat is je lotsbepaling. En wie? Met hoofdletter. Wie heeft uw en mijn lot in handen? Interessant woord trouwens. Want door het lot te werpen geven we de dingen uit handen, toch? En aan wie, met hoofdletter, geven we het uit handen? Aan hem, die het lot bestuurt. Ongeacht of we daar ons nu van bewust zijn, of niet. Hij, de God, doet het lot ons al of niet toevallen. Daar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 Dit zegt ook Spreuken. Spreuken 16 vers 33 zegt in dit verband... ...het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van Yahweh. Oké, okay, wie heeft uw en mijn lot bepaald? Hadden wij er zelf invloed op? Natuurlijk, als je voor een dubbeltje geboren bent, kan je door eigen inspanning wel zeker een kwartje worden... Dus je hebt wel degelijk bepaalde zaken in de hand. Voor zover je dan weer gezond bent. Want dat heb je ook niet in alle gevallen zelf in de hand. Je kan natuurlijk gezond leven. Toch kunnen bepaalde ernstige ziekten zich voordoen. Natuurlijk hebben we een vrije wil gekregen. We zijn geen robots. Maar gemeente, en dat is de crux van het verhaal... uw wil en mijn wil overstijgen niet... Nee, overstijgen nooit de wil van God Hopelijk realiseert u dit Ik ben me hier ter degen van bewust Of gelooft u dat u wel zijn wil kan overstijgen, overtreffen Ik denk niet dat iemand dat denkt hier Dus de zaak, dus is het zaak om te weten wat zijn wil is Wat de wil van Yahweh is ik heb hier vandaag vier punten. Het zijn natuurlijk wel meer punten, maar vier belangrijke punten in het kader van deze bijbelstudie. Ik heb hier vier punten wat God wil. En dat zoeken we op in zijn woord natuurlijk. Want we gaan niet zitten filosoferen. Tenminste, ik doe er niet aan mee. Nooit. Vier punten die God wil. Daar kunt u voor gaan naar 1 Timotheüs 2 vers 4 als u dat wilt. Vier punten, ik noem ze eerst even op. 1. God wil dat alle mensen worden gered. 1 Timotheus 2, vers 4. 2. God wil dat alle mensen de waarheid leren kennen. 1 Timotheus 2, vers 4. 3. God wil dat allen tot één keer komen. 2 Petrus 3, vers 9. 4. God wil niet dat iemand verloren gaat. Punt 1. God wil dat alle mensen worden gered. 1 Timotheus 2 vers 4. Want dat is goed en aangenaam voor God, onze zaligmaker... ...welke wil dat alle mensen zalig worden. Daar staat het. Hij wil dat alle mensen gered worden. Punt 2. God wil dat alle mensen de waarheid leren kennen. Dat staat in hetzelfde vers... ...als we net in 1 Timotheus 2 verder, uh, verder gaan lezen... Daar staat, en tot kennis der waarheid komen. Hij wil dat alle mensen gered worden, één. En hij wil dat alle mensen tot kennis der waarheid komen. Voor punt drie, God wil dat allen tot één keer komen, gaan we naar 2 Petrus 3 vers 9. God wil dat allen tot één keer komen. De Heer vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, prachtige taal... Maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen, dat iemand verloren gaan. Maar dat ze allen tot bekering komen. En voor punt 4, God wil niet dat iemand verloren gaat, blijven we ook in ditzelfde schriftgedeelte, 2 Petrus 3. Maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen, dat iemand verloren gaan gemeente, laten we ons vandaag focussen op het eerste punt in deze bijbelstudie. God wil dat alle mensen worden gered. Dat is de wil van Yahweh. Laten we dat eens genader onderzoeken. 1 Timotheus 2 vers 3 tot 5. Dit is goed en aangenaam voor God, onze heiland, of onze redder, staat er in een andere vertaling, die wil... Die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Vers 5. Want er is één God. En er is ook één middelaar Gods en der mensen. De mens Christus Jezus. Hier zien we ook nog even ampassal dat er één God is. En wie Yeshua is. De mens Christus Jezus. Messias Yeshua. Een andere vertaling... Die zegt, God onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Hier staat duidelijk, ook in de grondtekst, gemeente, alle mensen. Volgens sommige christenen bedoelt de auteur met, uh, met alle mensen, alle soorten mensen. En dat moet je dan uitleggen als sommigen uit elk soort. Maar dat staat er niet, gemeente. Want met vers 1, als u in hetzelfde hoofdstuk blijft, van 1 Timotheus 2. Met vers 1, bid voor alle mensen, bedoelt de auteur ook niet dat we slechts voor sommige mensen uit elke bevolkingsgroep moeten bidden. Maar dat we voor alle mensen, koningen, moeten bidden. En vers 4 is op dezelfde manier geschreven, ook in de grondtekst. En er is op grond van deze tekst geen reden waarom het hier iets anders zou betekenen. Vers 6 is ook duidelijk. De mens, Christus Jezus, vers 6, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Allen, niet sommigen. Of alle gelovigen, of alle gereformeerden, of alle hervormden, of alle katholieken, of alle messiaanse joden, of alle messiaanse christenen. Of alle joden. Allen. Verderop in dezezelfde brief schrijft de auteur. Eentje motius 4 vers 9 en 10. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Vers 10. Ja hierom getroosten wij onze moeite en grote inspanning. Omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God. Die een heiland is. Voor alle mensen. In zonderheid voor de gelovigen. Redder staat er in andere vertalingen. Heiland, redder, hetzelfde. God, de redder van alle mensen. En in waar mijn vrouw vandaan komt over IJssel... zeggen ze dan, dat mooie dialect... Geloof wie dan nu? Geloof wie dan nu? Ja, geloof wie dan nu? Bovenal van de gelovigen. Zij mogen nu al weten en proeven de genade van God. In de serie Commentaar op het Nieuwe Testament legt een en meneer van Houwelingen uit dat bovenal van net zo gelezen moet worden als in Galaten 6, vers 10. Voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. De zinsnede bovenal van beperkt het woord allen niet, maar geeft extra aandacht aan dat specifieke deel van allen, namelijk de gelovigen. Zijn wij dat, gemeente? Gelovigen, ja toch, ja, dat zijn wij. En hoe komt dat dan nu, gemeente, dat u en ik nu al gelovigen zijn? Komt dat omdat u en ik beter zijn? Waarom heeft Yahweh Israël uitgekozen? Omdat zij beter zijn dan de andere volken? Helemaal niet, helemaal niet. Maar omdat onze God dat zo heeft besloten, u weet wel hè, wie onze God is, dat is de pottenbakker. Wij zijn het leem. Hij bepaalt welke klei, welke leem hij het eerst gebruikt. Hij bepaalt of er van dat bonk klei of van dat bonk een schitterende fruitschaal, een wijnkaraf gemaakt wordt. Of dat er een wasvat waar je je vuile handen in moet wassen van gemaakt wordt. Hij bestemt of een voorwerp ter meerdere glorie of ter mindere glorie zal zijn. Zo ook bepaalt hij wie zijn uitverkoren volk is. En dat is het volk Israël, of de Arabieren dat nou leuk vinden of niet. En trouwens, het volk Israël zijn overigens niet alleen de joden die nu in de staat Israël wonen, gemeente. Maar dat is een ander onderwerp, misschien nog eens voor een andere keer. Dus, waarom zijn wij gelovigen? Niet omdat u en ik dat hebben besloten, maar de almachtige God. De God die dat zo bepaald heeft. Vindt u dat een vreemde uitspraak? Want wij zijn toch zelf gelovig geworden? Dat is toch uw en mijn verdiensten? We hebben het zelf Zal wat gaan houden en alles. Foute gedachte, gemeente. Een hele foute gedachten. Want, wat zegt de brief aan Efezen? Efezen 2 vers 8 en 9 zegt... Want door genade zijt gij behouden door het geloof. En dat niet uit uzelf. Het is een gave van God. Hopelijk is dat duidelijk. Want laten we even verder lezen. Niet uit werken... ...opdat niemand roemen... Dus we hoeven ons niet op de borst te slaan, alsof het aan ons zou liggen. Want wat Filippenzen 2 vers 13 zegt, die zegt dit, God is het die om zijn welbehagen, niet mijn, zijn welbehagen, zowel het willen als het werken in u werkt. Oké, okay, dan gaan we terug naar het onderwerp, naar 1 Timotheus 2 vers 4. Wat zegt, God die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. En we gaan terug naar 2 Petrus 3 vers 9, waar we net al waren. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn beloften, zoals sommige menen. Hij heeft alleen maar geduld met u en mij. Omdat hij wil dat iedereen tot één keer komt en niemand verloren gaat. Daar staat het weer gemeente. Volgens sommige uitleggers was de schrijver een paar woordjes vergeten. En bedoelde hij eigenlijk niet iedereen, maar iedereen van u. En niemand van u. Maar als hij dat bedoelde, de schrijver, dan zou hij dat ook zo opgeschreven hebben. Blijkbaar waren de auteurs van 1 Timotheus 2 en 2 Petrus, twee andere auteurs, van mening... Dat God iedereen wil redden. Andere uitleggers, de exegeten, zeggen dat in deze teksten niet echt staat dat God iets wil. Ze zeggen dat God twee soorten wil heeft. Een geopenbaarde wil en een verborgen wil. Dat zou betekenen dat God wel openbaart dat hij iets wil, maar dat hij eigenlijk iets anders wil dan dat hij openbaart. Als ik het woord exegese hoor... haal mijn haren, ik heb er niet zoveel meer recht overeind staan. De professionele bijbeluitleggers, de theologen... ...met de nadruk op logen zeg ik altijd maar... ...die ervoor geleerd hebben... ...die komen met die exegese. Maar die halen het uit de verband. En die uh, voegen woorden toe... ...en meningen en, en, en, en filosoferen er wat op los. Gemeente, er is maar één manier om de schrift uit te leggen... En dat is natuurlijk mijn methode. Dat is natuurlijk onzin wat ik zeg. Het is niet mijn methode, omdat ik het uitgevonden heb. Het is de methode die ik gebruik. En wat is die methode? Hoe kan je de Bijbel uitleggen? Hoe moet je de Bijbel uitleggen? Natuurlijk, in de eerste plaats met behulp van Gods geest. Dat moeten we van God hebben gekregen. Maar de methode is om de context te gebruiken. Ik zal u een voorbeeld geven. Er staat in de Bijbel dat er geen God is. Dat staat er. Lees maar in Psalm 53. Maar dan heb je de context niet gelezen. Want wat staat er? De dwazen denken bij zichzelf. Er is geen God. Dat is de context. Dus natuurlijk er staat er is geen God in de Bijbel. Ja, dan kan je dat eruit halen. Context, daar gaat het over. Maar ook hier wat en daar wat. Zegt een profeet in de Bijbel. Jezaja meen ik. Dus altijd de Bijbel door de Bijbel te laten interpreteren, de Bijbel de Bijbel te laten interpreteren en niet met eigen ideeën komen, wat door 99% van de theologen gebeurt. En je moet ook geloven wat de tekst zegt en niet al deze smoesjes van, deze, van, die, van die exegeten, dat, dat, dat, dat moet je achterwege laten. Terug naar het onderwerp. Nog andere exegeten zeggen dat God een weerstaanbare wil heeft en een onweerstaanbare wil. Dat betekent dat God ons wel voorhoudt dat hij wil dat iedereen wordt gered. Maar dat het ook wel goed is als slechts sommigen worden gered. Het redden van mensen is voor hen blijkbaar iets wat God maar een klein beetje wil. Dit onderscheid, gemeente, is een verzinsel van theologen om te kunnen beweren dat God niet echt alle mensen wil redden. Dat wil echter niet zeggen dat mensen niet gestraft worden. Zeker, onze God is een rechtvaardige God. Hij zegt niet voor niets, mij komt de braken toe. Maar denkt u, gemeente, dat God de straf die hij gebruikt niet zal kunnen gebruiken... ...om mensen te bekeren, om mensen te redden. Want gemeente, dit moet u bekend zijn. God straft om te redden. Hij straft in liefde. Theologen zeggen dat God het helemaal overlaat aan de keuze van mensen. Natuurlijk, mensen kunnen verkeerde keuzes maken. Dat gebeurt ook. En het heeft ook consequenties. Maar in Efeziërs 1... Vers 11 staat dat God alles tot stand brengt naar zijn wil en zijn besluit. Naar de raad van zijn wil, staat in een andere vertaling. En diezelfde Griekse woorden voor wil en besluit... zijn dat als die we net in 1 Timotheus 2 en 2 Petrus 3 hebben gelezen, die daar gebruikt worden. Gemeente, als God in staat is om de wereld en de mensen zo te ontwerpen... Dat de straf leidt tot een volledige bekering. En we lezen in de Bijbel dat God de redding van alle wil. En dat verlangt. En dan kan het toch niet zo zijn dat er een eindeloze martelstraf is. Als God de schepper van hemel en aarde is. Degene die alles gemaakt heeft. Dan is hij toch zeker in staat om alles uit te voeren. Overeenkomstig zijn wil. Als in plaats daarvan God direct of indirect mensen voor altijd Marteld in de hel. Een vreselijke foute exegese is dit. Dan zijn alle bovenstaande teksten. Alle teksten die ik net gelezen heb. Dan zijn er allemaal leugens. Maar die teksten die ga ik niet uit de Bijbel straffen hoor. Die staan gewoon in. Dat zijn geen leugens. Gods woord is de waarheid. De leer van de altijd durende straf en pijniging in de zogenaamde hel. Dat is een leugen. Dat is niet en dat was nooit het doel van zijn schepping. Vernietiging is niet het doel van zijn schepping. Van zijn de gemeente is niet zijn doel. Jaweh is de redder van alle mensen. Bij hem gaat nooit iets fout. Hij laat nooit varen het werk wat zijn handen zijn begonnen. Natuurlijk is er kwaad. Het is er kwaad in de wereld. Zeker. Maar dat is niet toevallig ontstaan. Het is niet zo dat God in één geeft. Deksels. Wat is er nou een hand? Even buiten de waard gerekend. Toen u ineens, u moest hij ineens op plan B overschakelen. Dat is het dan in feite. Helemaal niet. Alles is volgens zijn raadsbesluit voortgekomen. Daarvoor zou u kunnen gaan naar spreuken 16. Om dat even aan te tonen. Spreuken 16, vers 4. Daar staat: "Jaweh heeft alles gemaakt voor zijn doel. Voor zijn doel. Ja, zelfs de godeloze voor de dag des kwaads. Het was geen verrassing voor God dat de mens Adam zonderde. Jezaaier 45. Jezaaier 45 wordt niet graag gelezen hoor, door mensen die in de drie eenheid geloven. Echt niet. Wordt niet graag gelezen. Jozaja 45. Opdat men meten van de opgang der zon en van de ondergang, dat er buiten mij niets is. Ik ben Yahweh en niemand meer. Ik formeer het licht en schep de duisternis, het contrast wat God maakt. Anders zou je niet weten wat licht is, wat duiker is. Ik maak den vrede en schep het kwaad. Ik, Yahweh, doe al deze dingen. Boom. Ik kan het er niet uitschrappen. Het is niet zo dat God niet anders kan dan mensen voor altijd en eeuwig in een hel opsluiten. Hij kan wel anders als hij dat wil. En dat hij dat wil, dat hebben we net toch gelezen. We gaan nu naar 2 Korinther 5, vers 14. Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor allen gestorven is. Waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat hij voor allen is gestorven, opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Dit alles is het werk van God, van de God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend. En ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld, haar overtredingen, niet aangerekend. De gemeente, hij heeft aan ons, heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Dan moeten we dat niet wegstoppen. De verkondiging is ons toevertrouwd. Welke verkondiging? Dat God door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Dat één mens voor allen gestorven is. Vers 14. En gemeente, hoe gaan we met die toevertrouwde verkondiging om? Zou je jezelf af kunnen vragen. Is dit niet het evangelie dat God door Yeshua, door Christus, door Messias alles weer herstelt? En wat heeft de christelijke traditie daarmee gedaan? De exegeten. De theologen gaan Romeinen 5, vers 18. Kortom, zoals de overtreding derhalve van een enkel mens... ...ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld... ...zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens... ...ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken... ...en daardoor zullen leven. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens... ...alle mensen zondaars werden... ...zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens... Alle mensen rechtvaardig gaan worden. Ja, het staat gewoon in onze eigen Bijbel. Hoor. En ik ga het niet doorstrepen. Ik vind het de mooiste boodschap die ik ooit gehoord heb. En nu ook, hoop ik. De Bijbel, als je die bijvoorbeeld... Als je nou aan mij zou vragen... dus vragen ik het nooit, maar als ze dan aan mij zouden vragen... Wil je de Bijbel in één woord samenvatten? Ja, dan heb ik... Uh, Yeshua. Ja, wij redden. Dus, dat is één samenvatting, toch? Redder losser. hè. ja. Een kernachtige tekst hebben we net gelezen in een betoog van Paulus over de verzoening die Christus heeft gebracht. Paulus vergelijkt Christus met Adam en stelt dat de genade door Christus overvloediger is dan de gevolgen van de zonde. Van Adam, en dat staat in vers 14, staat ervoor. Deze genade schenkt God aan alle mensen, vers 15... En dat wordt dan nog even samengevat in die versen 18 en 19 die we net gelezen hebben. Verderop in de Romeinenbrief staat Paulus zelfs uitgebreid stil bij een deel van Gods reddingsplan. We gaan daarvoor even naar Romein 11. In de hoofdstukken 9 tot 11 gaat Paulus diep in op de vraag of God misschien zijn eigen volk heeft verworpen. Nu een deel van de joden niet gelooft in Christus, want dat deden ze niet. Nee, dat is niet zo. God heeft zijn eigen volk niet, verworpen, schrijft Paulus. Een deel is verhard. En God wil niet alleen zijn toren en macht laten zien. Maar God wil ook zijn barmhartigheid laten zien. Het verharde deel van Israël moet jaloers worden op de genade die God laat zien. Bij de gelovigen uit de Heidenen. Romein 11, vers 11. Maar nu vraag ik weer... Ze zijn toch niet gestruikeld om ten val te komen? Dat in geen geval. Maar door hun overtreding konden de heidenen, de volkeren, worden gered. En daarop moesten zij afgunstig worden, vers 12. Maar als hun overtreding al een rijke gave voor de wereld is... en hun falen een rijke gave voor de heidenen... hoeveel rijker zal dan de gave zijn... Wanneer zij zich allen hebben bekeerd. En die tijd dat Israël zich gaat bekeren, gemeente... dat gaat in het komende millennium gebeuren. Zoals u weet, als Messias is teruggekeerd. Israël is nog steeds het volk van de belofte. en zal in zijn geheel gered worden. wanneer de volheid van de heidenen is toegetreden. Dat staat in vers 25. Ik lees het u voor. En dit zal een nog rijkere gave voor de wereld zijn. ...dan hun ongehoorzaamheid was, die redding bracht voor de wereld. Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden... ...omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat. Slechts een deel van Israël werd onbuigd gegaan. En dat alleen tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. Alle volkeren. Dan zal heel Israël worden gered, zoals ook geschreven staat... De redder zal uit Sion komen en wentelt dan de schuld af van Jacob's nageslacht. Zoals de gelovigen uit de heidenen eens ongehoorzaam aan God waren, vers 30, maar door de ongehoorzaamheid van de Joden de ontferming van God hebben ondervonden, dat is mooi, zo zijn de Joden nu ongehoorzaam om door de ontferming die de gelovigen uit de heidenen hebben ondervonden, ook zelf die ontferming te ondervinden. Want God heeft allen onder ongehoorzaamheid besloten om aan allen ontferming te tonen. Dat staat er in vers 32. Zoals u God eens ongehoorzaam was, maar door hun ongehoorzaamheid Gods barmhartigheid hebt ondervonden... Zo zijn zij nu ongehoorzaam om door de barmhartigheid die u ondervonden hebt, ook zelf barmhartigheid te ondervinden. Want God heeft iedere mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid, omdat hij voor iedere mens barmhartig kan zijn. 1 Korinthe 15 vers 22 Zoals door Adam allen sterven, zo zullen door Christus allen worden levend gemaakt. Gemeente, er waren mensen in de eerste gemeente die leren dat de doden niet zullen opstaan. En dat de mensen die al in Christus overleden waren ook niet zouden worden opgewekt. Paulus getuigt dat Jezus Christus wel, wel degelijk is opgewekt. En dat hij daarom kan zeggen, zoals door Adam allen sterven, zo zullen door Christus allen levend gemaakt worden. Want zoals de dood er is gekomen door één mens, Adam, zo is... Ook de opstanding uit de dood er gekomen door één mens, de Messias. En daarom zullen zij die al gestorven zijn ook worden opgewekt. Christus eerst, dan zij ook. En uiteindelijk zal God over iedereen regeren en zal de dood als laatste vijand worden vernietigd. Gemeente. Uiteindelijk zal iedereen God aanbidden. Filippenzen 2, vers 9. Daarom heeft God Jezus hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen. In de hemel, op de aarde, onder de aarde, zat er ook. En elke tong zal beleiden. Yeshua Messias is Heer tot eer van God de Vader. En datzelfde lezen we eigenlijk ook in Openbaringen 5, Openbaringen 5, vers 13, ik zal het u voorlezen. Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen, uh, in de toekomst, aan Hem die op de troon zit en aan het Lam komen de dank, de eer. De lof en de macht toe tot in eeuwigheden. Staat ook in Efesius. Efesius 1 vers 8 tot 10. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld. Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken. En zijn besluit om alles in de hemel en op de aarde onder één hoofd te brengen. Onder Messias. De Christus. Uiteindelijk zal iedereen God lof prijzen en beleiden dat Jezus Heer is. Iedereen. Is dit gedwongen aanbidding? Zoals sommigen beweren. Zou gedwongen lofprijzing tot eer van God zijn? Nee. Het is zoals Paulus schrijft in Colossensen 1 vers 19 en 20. Want het heeft heel de volheid behaagd in hem te verblijven en door hem alles met zich te verzoenen. Vrede gemaakt hebbende door het bloed van zijn kruis. Door hem zowel alles op de aarde als alles in de hemelen. Nou, ja, dit is een soort fragment, zeg maar, uit een soort gedicht van Paulus. Waarin hij schrijft dat alles door en voor Christus is geschapen. Hij bestaat in alles en alles bestaat in Hem. God heeft door Christus vrede gebracht en daardoor alles met zich verzoend. Want vindt u, wat, wat, wat vindt u nu zelf, gemeente? De teksten hè, die ik zo even, die we zo even gelezen hebben, zijn die uit hun verband gerukt, zoals sommige christenen beweren? Of vertellen ze? Werkelijk ons iets wat God wil en zal doen. Op grond van de teksten die we net gelezen hebben is het onvoorstelbaar, vind ik, dat velen niet zullen worden gered en voor altijd gepijnigd of gemarteld zullen worden. De eeuwige straf als eindstation van wat zijn handen eens zijn begonnen. Wat staat daar? Hij laat niet varen het werk van zijn handen. Is dat een liefdevolle God die verantwoordelijk is voor een eindeloze marteling met als resultaat dood en het kwaad als overwinnaar voor de velen is dat iets wat in de Bijbel wordt geleerd natuurlijk oordeel gericht en straf zijn Bijbelse gegevens de mens werd uit de Hof van Ede gestuurd met harde hand God verwoeste de aarde met een grote vloed Sodom en Gomorrah ...kwamen om in vuur en zwavel. Israël, volk Israël werd in ballingschap gestuurd. Enzovoort. Maar nooit, gemeente, nooit... ...dat is het kern van mijn boodschap vandaag... ...nooit is oordeel in de schrift een definitieve bestemming. Oordeel en gericht zijn maatregelen met een corrigerend karakter... Gods toorn staat altijd ten dienste van zijn goede dierenheid. Zoals de psalmist het zegt in psalm 30. Een ogenblik duurt zijn toorn. Een leven lang zijn welbehagen. De verhouding tussen Gods toorn en zijn welbehagen is als een moment ten opzichte van een lang leven. God richt. doet hij op zijn manier. Hij doet recht en hij zet recht. Gemeente. We zijn vandaag wat dieper ingegaan op wat Gods wil is. Vier punten hebben we behandeld, hebben we gelezen. God wil dat alle mensen worden gered. Alle mensen de waarheid leren kennen. Timotheus 1 Timotheus 2 vers 4. Punt 3. God wil dat allen tot één keer komen. We hebben gezien dat allen ook allen is. Punt 4. God wil niet dat iemand verloren gaat. Deze twee laatste punten in 2 Petrus 3 vers 9. Gemeente, ik zou de volgende vraag aan u willen stellen. Ik leg deze vraag aan u voor. Tot slot. 1. Denkt u dat de God in staat is zijn wil uit te voeren? Of denkt u, vraag 2, dat iets of iemand zijn wil kan wederstaan? Mag je over nadenken.